In Utrecht is een begin gemaakt met de plaatsing van de nieuwe spoorbrug over het Amsterdam Rijnkanaal. De brug is 170 meter lang, 15 meter breed en weegt ruim 3000 ton. Door de werkzaamheden ligt het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag, Rotterdam en Leiden het hele weekend stil. Door de tweede spoorbrug zal het treinverkeer tussen Utrecht en het westen van Nederland meer ruimte krijgen. Omwonenden van het vliegveld van Rotterdam eisen bij de rechter dat het aantal nachtvluchten wordt verminderd. Volgens de omwonenden zijn er jaarlijks 1200 nachtvluchten... terwijl er was afgesproken dat het er maximaal 849 zouden zijn. De omwonenden hebben de inspectie leefomgeving en transport daarom voor de rechter gedaagd. De zaak dient volgende week donderdag. Minister Kolmees van Sociale Zaken is bezorgd over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo... waardoor 600 banen verloren gaan. Hij gaat nog goed bekijken wat er aan de hand is, maar denkt dat het kabinet weinig kan doen. Vakbond de Unie hoopt de sluiting van Siemens nog te kunnen tegenhouden. Het weer vrij zonnig en vrijwel overal droog. In het noorden lokaal kans op een bui. Het is een graad of negen. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ik was op het strand, een eindje aan het lopen. En ik wou net...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 Uh, in het uh, vorige uur over uh, Pieter Mulders. We staan weer niet eens open, Charles. We hadden het in de. Charles, Charles, Charles. Ik hoor helemaal niets. Over Pieter Mulders. Maar ik heb geen idee wat er aan de hand is. Want er is nee. weer hier een storing. Daar zijn we. De techniek we. laat ons in de steek. Maurice, jouw basis aan de telefoon. Ja, maar ik wou dat ik me hoor, maar. hangt hij nog? Goedemiddag. Hey. Hey, dag Martijn. <laughs> nee. Hoe vind je dat klinkt Martijn? Je baas is aan de telefoon. Uh, oh, klein momentje. Nee, uh, ja, hoe klinkt dat? Uh, ja, zo zien we het niet hoor. Zo, uh, zo zien we het niet. Het is, uh, het is uh, gewoon één grote, uh, één grote uh, groep. Uh, waarin iedereen, uh, wat dat betreft, al op de hoogte staat. Mm -hmm. En uh, ja, ook uh, Maurice is toch wel één van de... Uh, de, de, de, de zeer gewaardeerde vrijwilligers. Ik wil zeggen ja. Maar uh, wat ik heel erg vind, is dat jullie uh, volgende week iets heel gevaarlijks gaan ondernemen. Volgende week? Ja, of de week daarna. Wanneer gaan jullie? Nou, oh, <laughs> maar dat duurt nog eventjes. Duurt nog uh, een... oh, in de winterstop. Ja. Zou je mee willen? Eventueel? Nee. Moet, uh, moet, moet. Ja, voor Celeste wel, ja, maar toch... niet voor het skiën. <laughs> wat gaan jullie doen dan, mannen? <laughs> We gaan een, een, een weekje skiën. Met een aantal jongens van voetbal in Haarlem. Dus zo meteen hebben we nog maar een halve club. Want dan zitten ze allemaal in het gips. Ja. Dan krijgen we dat weer. Nou, dan, uh, als je nog nog eens, we hadden het voor het nieuws over Pieter Remulders. En het feit dat hij, uh, succesvol als hij is, verdwijnt bij die club. Waar die zit. Ja. Rijnsburgse Boys. Ja, heel vreemd. Ik bedoel, je, je, je, je promoveert vorig jaar van de, van de derde divisie naar de tweede. En, en hij doet het nu weer goed, dus uh, het is heel apart. Er zullen ongetwijfeld weer wat jongens in opstand gekomen zijn waar ze hun uh, oren naar laten hangen. Vijftien punten in de laatste zes wedstrijden, Martijn. Wat vind je? Ja, ik was ook uh, verrast natuurlijk. Ik bedoel, hij heeft het, uh, de laatste, laatste periode goed op de rit. En uh, uh, ja, het, het lijkt erop dat het gewoon echt een besluit is vanuit het bestuur. Uh, dat ze een andere trainer voor de, voor de groep willen hebben. Uh, nou goed, er stond vandaag ook iets in de krant over dat hij, uh, dat hij er zelf ook niet voor snapt. Maar dat hij wel goed uh, het seizoen wil afmaken. Nou, dat tekent uh, Pieter, in. Als ik Pieter was, ging ik uh, met Kerst dus uh, al naar Spakenburg. altijd Pieter is, uh, is uh, uh, ambitieus. En uh, op het moment dat jij de deuren wil openhouden voor de toekomst, dan uh, dus, uh, moet je ook uh, wat dat betreft de Hera uh, ja, hoog houden. Uh, ik snap het niet, zo gaat dat met... tenminste, als het. Tenminste, alles iets gaat afmaken. Ik bedoel, laten we nog even, even afwachten hoe het loopt. Ja, ja. Heel even terug uh, uh, naar een ander onderwerp. dat ik uh, net met de man al uh, even heb aangekaart. Je weet dat HFC 2, ik ga niet over HFC 1 praten. maar HFC 2 de laatste jaren alles gewonnen heeft. Nederlands kampioen is geworden. Uh, en maar in die, in die klasse blijft voetballen. Uh, van de week met 4-0 van de eerste klasse wint. Maar nou hoorde ik vanmorgen, tot mijn stomme verbazing... dat Achilles, die zit wel met jong Achilles gewoon in de hoofdklasse. En datzelfde geldt voor de Den Dembos Dat zit dan in die andere hoofdklasse. Er wordt dus weer duidelijk met twee maten gemeten. Nou, dat zie ik toch een beetje anders in. Want uh, Achilles uh, speelde vorig jaar natuurlijk gewoon op betaald voetbal. Ja, en? Uh, ja, dat ik, uh, uh, je hebt dit keer die, die uh, degradatie-slash-promotieregeling... tussen dus de League en de, en de tweede divisie... Uh, maar ik, uh, op het moment dat, dat, dat een, een eerste elftal betaald voetbal speelt, uh, degradeert, zoals dit jaar, dus, hey, Achilles, uh, maar je, je tweede elftal speelt gewoon zeg maar, standaard um, hoofdklasse zeg je. Uh -huh. um, ja. ja, Dan snap ik dat je niet ineens de tweede elftal weer in de reserve, uh, reserve elftallen gaat, gaat terugzetten. Nee, maar je zou toch een team als AFC, heeft trouwens hetzelfde probleem, AFC en HFC, die zouden toch ook gewoon in zo'n hoofdklasse moeten kunnen meedoen? Mm, ja. ja, het is denk ik voor, voor de jongens... ...maar ook voor de club zelf goed. Ja. Ik bedoel, je speelt gewoon op een hoger niveau... Dus dat je, uh, ...naar, uh, naar ze, uh, een tweede helft toe moet... Uh, waar, ...waar amper wat, uh, wat te beleven valt. Ja. Wat uh, staat er op het programma dit weekend? We beginnen vanavond met uh, RKC Waalwijk Telstar. Um, Telstar draait goed hè, RKC niet. Um, al sprak gisteren Anthony Correa heel eventjes... ...assistent trainer van uh, voor Telstar... Die stol op uh, Tel hoede. Uh, RKC is een, een stuk ploeg. Scoort weinig, maar krijgt ook weinig treffers tegen. Um, maar goed, ik denk dat uh, Telstar in uh, de vorm van uh, de laatste weken. Uh, ga ik uh, stiekem. Uh, en het is eigenlijk best wel raar. Is, ik krijg het in de afgelopen jaren, dan ga ik stiekem toch weer uit van een, van een punten. Ik ook hoor. Uh, goed zo. En uh, Ja, de maalpoop, ik, ja. Ik, Hoi Martijn, ik hoorde van, van, uh, van Henny dat Korea um, niet speelt. Ja. Sorry. Korea, okay, ja. Die speelt niet hoor, de coach. Nee, Rodriguez, sorry. Ja, ja, ja. ja pardon. <laughs> Rodriguez. Een De coach, die kennen ja, ja. we nog niet. Maar uh, verbaasde jou dat? Ja, eerlijk gezegd niet. Uh, we hebben hem vaak gezien voetballen en hij begon natuurlijk heel goed. Hè. Het is echt een uh, mannetje. Ze staat nu ook binnen de groep uh, bekend. Uh, en op een gegeven moment moest uh, hij uh, met, met Luxemburg weg. Toen is hij zijn plek die ze Omdat invaller uh, Han die deed het gewoon goed. Uh, ja, en dat is eigenlijk zo gebleven sinds dus, hij terug uh, is. Toen pakte hij natuurlijk ook nog een, een rode kaart. Omdat hij een, een tegenstander uh, van Dordrecht uh, geloof ik, in, in twee schotten. Of naschotten. Ja, um, ja, zolang je tegenstander goed doet, heb je denk ik gewoon pech. En misschien, vanuit zakelijk uh, perspectief gezien, is het voor ook helemaal niet zo slecht. Uh, kijk, op het moment dat hij nu niet speelt, is uh, zijn tegenstander, of uh, zijn, zijn concurrent wel. Um, ja, ja, voor hetzelfde geld blijft hier wel nog de tweede zoo zelf. Ja. Nee hoor, hij blijft niet. Hoor. Ze zijn vol, volop bezig om te verkopen, Martijn. Wat zeg je? Ze zijn nu al volop bezig om te verkopen. Ja, ja, goed. Uh, dat, dat, dat begrijp ik ook. Hè? Ik bedoel, uh, de centjes die Telstra kan gaan beuren zo meteen. Ja, die zijn meer dan welkom. Aan de andere kant, het is wel fijn om gewoon een keertje in het linkerijtje te eindigen. Nou, er zit nog veel meer in, ga ik je vertellen. Ik, uh, ik hoop het. We gaan het zien. En die hadden het al over het kampioenschap. Nou, de promotie. Ja, nou, periodetitel. Ja. NEC, kijk, als je daarvan wint dinsdag, dan geloof ik zelfs in het kampioenschap. Uh... Ah, de eerste lang. negen die mogen meedoen zometeen met, ja. met, met de play-offs. Ja. Nou, dat, dat, dat mag je eigenlijk niet met handen geven. Nee, dat is zo. Maar, uh, het uh, seizoen is nog lang, hè, man. Zo is dat. Zo Wat zo heb dat. je nog meer op je ja. lijstje? Uh, morgen natuurlijk HFC. Twee uur, hè? Laat, laten mensen dat ja, goed ja, weten. Ja, ja. Om mm -hmm. twee uur, even Achilles. Um, ja, bijvoorbeeld Achilles het. Rommelt het? Dus, rommelt het? Uh, uh, die moeten door de KNVB uit, het, uh, uit de competitie gehaald worden. Kan toch niet <laughs> wat er nu gebeurt? Nee, maar dat meen ik echt. Dan krijg je hetzelfde gezeur als met WKE. En, en ze hoeven niet meteen uit de competitie gehaald worden... Moet uh, je luisteren het... Martijn, als je je spelers niet kan betalen... je moet de maand oktober nog betalen, de maand november nog betalen... en je hebt die ma twee maanden daarvoor kunnen betalen... doordat je een grote uh, omzet had met publiek tegen de treffers... dan gaat het toch fout? Er is toch geen poen? Dat weet ik niet. Maar uh, wat ga je dan krijgen? Jongens, die worden op straat gezet en die gaan zich aanmelden bij een andere club. Uh, we krijgen daar weer gedoe over. Uh, en daarnaast, uh, Achilles is natuurlijk wel een club... Uh, ja, wat ik zeg, vorig jaar nog betaald voetbal... Ah, dat hoef je niet met hem aan de kant te zetten. Ik bedoel, we weten allemaal nog de verhalen toen met, met WK en de problemen die er allemaal van kwamen. Uh, ik denk dat het goed is dat KFW op dit moment uh, gewoon de, de, de rust bewaart. Um, uh, tuurlijk, het is niet netjes hè, dat die gasten niet betaald worden. Want ja, daar zit gewoon een, uh, een uh, salaris aan vast. Ze hebben zelfs gestaakt. Maar laten we er gewoon uh, voor zorgen dat we morgen drie punten pakken. Dan, uh, dan hoef je het hier helemaal niet over te hebben. Nee. Nou, dan wil ik met jou uh, even over Zandvoort praten. Ja, morgen tegen Pacratius. Mijn hemel, als ze winnen, ik zijn ze periodekampioen. Uh, ik heb gisteren. Nou, gelijk spel waarschijnlijk ook. Ik heb gisteren Ted Souye gesproken. En uh, die zei al meteen: van ja, gelijk spel. Dan gaan we niet de voetballen. Daar hebben we de groep niet voor. Uh, dus morgen, morgen volle bak. Hebben we een fitte groep. En uh, hij heeft vertrouwen in. Ik. ik vind dat hij het knap doet hoor. Want als je een speler als But Water in je team hebt, dan is het toch moeilijk als coach. Ja, dat, dat is natuurlijk de, de, de grote valkuil van, van Zandvoort. Ja. Dat een aantal, aantal spelers in met, met aardige, aardige ego's, laat ik het zo omschrijven. Ja, en op het moment dat niet dat, loopt, dat, dat zei Ted ook nog hoor. Hij zegt: Het is de grootste clubs voor de technische staf. Om wordt te zorgen dat ze ook de laatste twintig minuten van de wedstrijd van vanuit een taak voetballen. Ja. In plaats van dat, dat ze allemaal voor hun eigen, eigen actie gaan. Kijk, we staan met 6-0 voor, dat maakt niet meer heel veel uit. De afgelopen dinsdag tegen HVC stond er op een gegeven moment 3-3. Ja, dan, dat is toch een ander verhaal. Vreselijk was het. Ja, het was niet best. Nee. Nee. Um, maar goed, niet alleen Zandvoort ook Edo kan mogen de periode pakken... in de, de zaterdag tweede klasse. Dat is ook wel bijzonder. Vind ik wel leuk hoor. Um, een, een, een al wat oudere groep. Uh, nieuwe trainer, Sven Romeijen. En niet veel mensen zouden verwachten die zo zou uh, zo zou doen. Hij komt bij HWC vandaan, zaterdag vierde klasse. Maar hij doet het goed. En, um, ja, we, zijn, uh, we zijn gisteren even bij hem geweest... Uh, ja, er zit gewoon chemie tussen de trainers en de spelers. Ja, Leuk. Dat is leuk. Dat is leuk. Waar ga jij heen? Uh, ik ben morgen, ik denk, in Zandvoort. Ik ga naar, ja. naar Monokkerdam, Edo. Jij ja, gaat naar Monokkerdam. Oh ja. ja, Edo speelt bij Monokkerdam. En Monokkerdam staat op de vierde plek. Dus ze hebben niet zomaar gewonnen. Nee. Dus en en dus ik ga naar AFC. Heel goed, Heel goed, Is er zondag ook nog wat leuks? Ja, ja het zondag vierde. Het we vierde. De, de derby in de derde klasse tussen uh, Spaan en uh, Bloemendaal. Oké. Okay. En in de vierde klasse kan um, Zwanenburg. Uh, oh, je valt weg. AMC op zeven gespeeld 21 punten. Ja. Ja, dat is natuurlijk ongein. Martijn. En, en HFC 4 speelt uit bij Dem. Oh, dat is ook interessant. <laughs> ik, ik heb hier nog een oude bekende naast me zitten, zoals je weet. Ja. Ik had nog vragen aan hem. Ja, ik zal, ik zal hem even, even doorspelen naar je. <laughs> ja, maar uh, uh, misschien is het ook wat voor voetbal in Haarlem: dat je hem meteen uh, kan strikken. Ja, ja je hoeft het het hem alleen maar te vragen. vragen uh. Nee, zeg ik Of een, ik er een leuke kolm of iets dergelijks? Nee, kolom, <laughs> ja. gewoon volledig meewerken. <laughs> nee, ik wil wel van hem weten: aan welke uh, club welk, waar hij uh, die, gezeten die, die heeft, waar hij het meeste plezier aan bleef. Uh, ik denk dat de clubs waar ik. Waar ik, en dat is ook wel een beetje de mensen die ik ben, de trainer die ik ben. Waar ik, waar ik uh, een stukje heb kunnen opleiden. Waar ik de tijd heb gekregen om, uh, om stapjes te maken. Ik vind het leuk om, er is ook ook, ik ben een docent lichamelijke opvoeding en daar maak doe ik doorgaans hetzelfde. Uh, op motorisch gebied uh, mensen beter maken met kleine stapjes uh, door een bepaald doel. En ik denk dat ik ook zo'n trainer ben. En dan, ja, in de tijd dat ik bij, uh, bij Concordia heb gezeten. En Kennemerland was een hele mooie periode daarin ook. Uh, ook de shift van, uh, van de oude garden met Peter de Jong. Uh, dat is het uh, Marco Doorglo, uh, die nu uh, de begeleider is bij, uh, bij, uh, bij Edo. Uh, die jongens die wel, uh, die wel weten van hoe en wat, ook een hoop er al meegemaakt. En dat was eigenlijk een uh, transitie naar een, een jongere groep. Nou ja, goed daar, daar met vallen opstaan uh, zijn we uiteindelijk toch in de eerste klasse gekomen. En uh, ja, samen met Rob Meijer, uh, de, de, de, de, wat nu de mouw bij mij was afgelopen jaar... Ja, ook met de tweede gewoon uh, één selectie. En dat, dat heb ik bij Concordia gehad en dat heb ik bij, uh, bij Kennerland gehad. Ja, dat, dat waren wel de mooiste periodes. Dio en VW en uh, Stormvogels noem je het niet? Nee, nou, Dio was, was mijn eerste club, seniorenclub. En uh, daar heb ik heel veel geleerd. Want daar kwam ik als jong broekie, kwam ik daar binnen. En uh, goed, daar ook was een gevestigde orde. En uh, ook jongens uh, met een mondje. Ja, daar moet je toch maar tegen wapenen als, als jonge trainer. Ik was toen volgens mij 27 en ik had jongens in de selectie van boven de 30, die ook al van alles hadden meegemaakt. Dus ja, dat was voor mij een enorme, enorme leerschool. Uh, Stormvogels uh, was een hele mooie periode. Uh, had ik graag nog uh, een, uh, een jaar uh, verder gegaan. Maar het zat, Hans van Doornenveld zat op mijn, uh, op mijn baantje te ja. azen... en die heeft hem <laughs> uiteindelijk al gekregen. Dus uh, dat was gewoon uh, ja, jammer... Ja. En, uh, en VW was ook, een, was ook een leuke periode. Maar dat was wel weer heel apart. Dat was, nou ja, dat was meer... Ook wel een stukje opbouw. Maar dat was een clubje die... De eerste keer dat ik daar kwam, uh, was er, niks, er was niks. Dat was gewoon gezelligheid. En, en vanuit die gezelligheid hebben we wel iets gecreëerd. Eh, waardoor ze uiteindelijk wel, wel gepromoveerd zijn. En, maar dat, ja, dat, dat zijn wel de dingen die ik leuk vind. Iets wat voor een, een langere tijd uh, naar een hoog niveau tillen. Zowel bij één als bij twee. Dat vind ik wel enorm belangrijk. Ja. Martijn, tevreden? Ja, absoluut. Ja, ik ken er natuurlijk vanuit de periode bij, uh, dat ik zelf de Kennelands speelde. En, uh, het is, uh, ja, ik heb altijd uh, fijn onder hem. Uh, ik heb niet heel vaak onder hem kunnen voetballen Ik was <laughs> meestal bij Rob Meijer. Maar uh, nou, ja, ik vond het altijd een, een, een, een fijne trainer om onder te trainen. Dank je En, en die, die, die medewerker van je, die uh, onbezolderd... Nou, daar, daar heb ik ook wel een, een vraag aan. <laughs> uh, uh, maar ik weet dat uh, heel dicht bij jou in de buurt nu... ...zit um, Sinterklaas. En um, uh, tenminste, dat denk ik. Uh, ik wil eigenlijk wel weten, heb jij een beetje gedragen dit jaar? Ja, ja de, de vraag stellen is een beantwoorden, Martijn. Hey, we gaan 24 uur <laughs> met elkaar om. Om een voorbeeld te noemen, in plaats van vanavond met mij naar RKC te rijden... ...gaat hij weer ergens anders uh, uh, snabbelen. Ja. Maar dat, dat, dat, dat, dat moet ook, toch? Dat, ja, dat, dat ook. houdt mijn hoofd er eens. Ja. Dan kan ik weer betere verslagen maken. Ja, heel goed, heel Martijn. goed. We gaan het afsluiten, jongens. Ciao. Ja, lijkt mij ook. Je weekend. Dag jongen. Jij ook, dag, meteen. Ciao, Hoi. meteen. Hoi. Hoi.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 Remco, hè? Ja. We gaan Absoluut. naar Joop Van Nes. De man die ja. het uh, schoolbasketbal ja, altijd leven inblaast. Goedemorgen Joop. Ja, goedemiddag. Niet alleen natuurlijk. Hè. Goedemiddag. goedemiddag. Dag uh, Joop. Dat doe ik niet alleen. Je mist wel wat hier hoor. Er liggen allemaal oliebollen. Nou ja, die, daar hou ik sowieso niet van. Oh. Uh, maar dat is heel wat anders. Uh -huh, uh, maar, uh, uh. Over de schoolbasketbal, ik doe dat niet alleen. Ik doe dat samen met Chris van den Boek. Een grote maat. Uh -huh. Wat we al jaren samen doen. Ja, wij wij staan er gewoon om dat op de, op de manier voor te zetten zoals wij altijd hebben gedaan. Heb jij een radio keihard aanstaan? Nee, ik heb hem nu uitgezet. Heel goed, dankjewel. Dat is prettig. Want uh, de, wij hebben liever dat de mensen naar ons luisteren dan naar die radio die jij op had staan. Dat ah. is dat nou? Is dat was nou? interessant eigenlijk. Hé? <laughs> die was toch wel interessant. Ah, oké. Okay. Okay, we hadden het met Remco straks over het feit dat uh, Zandvoort zoveel jeugd talent heeft. Ja. En daar wil ik even op aansluiten, want die Melissa Boyden... Dat is, dat ja. is iets ongelooflijks. hè? Je wint gewoon weer. Ja, maar ze gaat ook een klasse hoger spelen. Wat is dat ja, allemaal? Echt. Ja, echt. In de topvorm. Ja. Ja. Die meid is echt in de topvorm. Dat is ongelofelijk. Ze is voor het eerst in, in de U16 terechtgekomen. Moet dan de kwalificatie spelen. Ze speelt voor de, de B-pool. En daar wint ze gewoon alles. Ja. En dan gaat ze voor naar de A-pool. En dan wint ze ook weer. Ze heeft in één weekend maar vijf games verloren in vier wedstrijden. Ja, dat is waanzinnig gewoon, vind ik. Hm. En die meid, ja, die, die, die komt echt heel ver. Leuk hoor. Dat, dat, dat, dat kan niet anders. Ja, hm. echt super, super, super. Hey, even naar je, naar je geliefde sport. Ja. 33 ja. punten had hij weer, die Krabbedam. Ja. Alleen, uh, ja, nu was... Uh, Ron was uh, niet op uh, schot, hè. Uh, uh, hij heeft natuurlijk al 17 punten. Dat is geweldig. Mennigers basketballer wil 17 punten in de wedstrijd maken. Maar voor hem is het te weinig, vind ik. En eh, ze wonnen dus ook eigenlijk met de hak over de sloot. Want iets meer dan een minuut voor tijd staan ze erachter. Ja, ongelooflijk. Uh, ja, ja, en ze sta je in de rust 17 punten voor. Ja. Maar goed, ze hebben de gewonnen. Kwart. Daar gaat het toch om. Ja, de, maar de derde kwart. Uh, zoveel onnodig balverlies. Zo domme fases. Niet kijken. Uh, ja, en niet uitblokken. Uh, alles wat goed zou moeten gaan, ging fout. Ja, maar ze winnen in ieder geval en dat is het belangrijkste, inderdaad. Ja. Hé, hey, en de dames hebben niet gespeeld? Nee, nee. Want, nee. want Remco wist niet eens dat er een damesafdeling was. Nou, de, de, de dames, ja, dat is dit jaar voor het eerst weer, sinds een paar jaar. En uh, ja, we zijn er heel blij mee natuurlijk, uh, als Lions. Uh, het is zowel een sport voor dames als voor heren. Het bracht een hele brede glimlach op zijn gezicht toen ik het vertelde. <laughs> Remco, hè? Ja, zeker, absoluut. Hoi ho. Goedemiddag. Ja, ja. Well, ja, ja. ja dus, ik, ik was ook erg blij mee. Dat, ja, eigenlijk moet ik Rick poppen die vorige week, was er vorige week? Ja. In de uitzending was, die moet ik alle kredders geven. Die heeft zich sterk gemaakt en die heeft die meiden weer bij elkaar gekregen. En die is die meiden aan het trainen en het coachen. En dat doet hij goed. En het gaat goed, dat, dat weten we. Ze hebben de eerste drie wedstrijden met waanzinnig verschil gewonnen. Niet normaal. De, tweede, de vierde wedstrijd ging dan tegen, denk ik, wat de sterkste ploeg van die, van die pool uh, ging te En vorige week uh, was het uh, twee punten verschil. Ja, uh, ik, ik, ik ga ervoor dat mij meiden voor een toppositie gaan voor dit, dit seizoen. Wordt stand voor het periode kampioen? Ongetwijfeld. Het, het, het, het is... Ik hoorde Martijn, ik heb ook Martijn zijn interview gelezen via uh, uh, voetbal in Haarlem... En uh, ik denk dat, dat Tess gewoon gelijk heeft. Uh, we gaan voor de winst. Er moet Zandvoort ook gaan. Zandvoort moet niet, zich niet aanpassen aan een tegenstander. Dan moet een tegenstander aan Zandvoort doen. Nee, ze dus moeten wel 90 uh, minuten blijven voetballen, hè? Ja, dat weten we. Uh, <laughs> dat is het, het kan te gemakkelijk gaan. Als je 1 of twee punten voor staat, kan het te gemakkelijk gaan. Mm. En de, de gaat, misschien uh, gaat er iets fout. Uh, en dan moet je het weer opzien te pakken. En dat is vaak niet mogelijk. Terwijl dan je tegenstander. In de beste terugkomt. Ik ja. vond dinsdag vreselijk eh. hoor, voor die beker. Ja, dat was toch niet normaal? Ik proef gewoon drie keer voorsprong en ja. drie keer komen ze terug. Ja, ja. maar ja, we, we hebben het ook gezien, het was niet een voetbalteam team, wat normaal gesproken in, in de basis zal staan. Ja. Uh, met name de, de, de verdediging vond ik, en ik denk jij ook, erg zwak. Ja. Uh, uh, de eerste helft, met name, dat werd. Totaal anders toen Berg Belenkamp erbij kwam. Ja, die is... je, je merkt gewoon dat die man die, die, die, ja. die, die verdediging leidt en, en alle kanten ervaren. Ja. En die jongens die, die, die pakken dat op. En dat merk je gewoon vanaf de eerste minuut in die tweede helft. Morgen mis je Koen Michielsen? Geen idee. Ja, er is, uh, die moet naar een, uh, naar een begrafenis. Ja, nou dat is erg vervelend natuurlijk. Ja. Dat is uh... Maar goed, um, ik, ik denk dat er opvang voor is, Rokkoen Matiels. Uh, dit team, wat er nu staat, uh, valt niet op één speler. Uh, ook de, de bank zit er hele goede spelers bij. Ja. En ik denk dat, dat uh, Ted gewoon de mogelijkheid heeft om drie, vier mensen in te passen. Oh, ja. En dat is, dat is ijzersterk. We gaan eindigen over de autosportbakken. Oh, de, over de weg. De wintercompetitie. Winter Endurance kampioenschap. Uh -huh. Ja. Uh, dat morgen weer ja. Zandvoort 500 Weet je waar, waar, ik, waar ik het aan merkte Ik zat gisteren achter zo'n grote truck uit Duitsland En die ja? reed 25 km per uur <laughs> Jongen jongen Dat duurde jongen voordat ik in Zandvoort was Dat was niet normaal Ja, ja. ja goed je moet ook in Zandvoort blijven, gewoon. Ja, Ron, ja, Jopen, nee, ik moet nog ik, ik moet werken bij HFC, joh. Ron heeft een oh, vraag aan je. Ja, Jopen, vorige week ja. moest je wat eerder weg... want toen was die presentatie in Zandvoort over de Formule 1. Ja. Wat vond je uiteindelijk? Um, ik, ik, ik was niet verrast. Ik, ik had het wel verwacht, zoiets. Maar er zitten er heel veel maren bij. Ja, het is, was een beetje open deur, hè? Ja, dat, dat was het ook. Ja. Het was te verwachten. Het kost... Een, een, verschrikkelijk pak geld om dit hier naartoe te kunnen halen, om de mogelijkheid te scheppen dat ze gaan komen. Uh, dat is nog wat anders dan ze komen. En, uh, ja, en dan moet je ook nog die vier betalen en dat is, dat is wisselend. Hè? Dat kan zomaar tussen de 20 en de 40 miljoen zitten. Dat weet je niet. Dat is heel afhankelijk. Het ja, is een pakje aan. En ik denk dat, uh, dat de Zandvoort het wel wil, maar er voorlopig nog niet aan toe is. Ik hoop het van harte, echt waar. Want het, voor mij mag het liever morgen zijn dan, dan, dan volgend jaar. Maar ik nee, ben er bang voor. Ik ben het met je eens. Ik heb nog een vraag aan jou, Joop. Ja. Die ja. uh, badmintonnen Erik Mees, die in Duitsland ja, is ja, doodgereden, ja. hadden de van de aars daarmee te maken? Ja, dat was uh, um, op een gegeven moment een uh, mixdubbelpartner van Imke. Dus toch. Een man van 26 uh, die vol de baan vader zou worden. Ja. Vrij vlak. Ja. En hij staat in een file en een vrachtwagenchauffeur achter hem is in slaap gevallen. En die beukte hem alle kanten op. Hij is uh, met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij overleden. 26 jaar, kom op even. Nee, ja. Nou, dat is geen leuk bericht om mee af te sluiten. Maar toch Joop, bedankt dat je weer voor ons even aan de lijn wilde komen. Ja, graag gedaan heren en wij uh, leven wel, en tot volgende week. En zo is het. Eén één vraag oh. nog. Moeten de Russen ja. naar de Olympische Spelen? Oh. Sorry? Moeten de Russen naar de Olympische Spelen? Nee. Dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. <laughs> da. Hoi. in de USA. Hè? Ja daar word je ook niet uh, heel vrolijk van. Je zie hier brommen op Rutte. Maar je zal zo'n president <laughs> ja, dat word je niet. Maar we hadden als laatste vraag aan Joop van Nes gevraagd. Moeten de Russen naar de Spelen? Wat vinden jullie heren? Uh, Ron zeg jij eens wat jouw mening is. Nou. De schaal waarop dit uh, alles heeft plaatsgevonden. Uh, geeft ze totaal geen enkel recht om daar naartoe te gaan. Ja, ik ben het helemaal niet eens, Maupie. Russen naar na de Olympische Spelen? Ja, voor mij hoeft het ook inderdaad niet. Nee. nee. Je, je hebt toch altijd een verwachting dat ze uh, met, met doping en dat soort dingen, en uh, je kan ze niet meer serieus nemen. Mm -hmm. Remco? Ja, Daar sluit ik me weer aan. Kijk, uh, doping is gewoon een lastig verhaal. Dat blijft altijd lastig uh, in, het, in het stukje. Uh, weer terug op de wielerbond. Die, die hebben er nog steeds last van aan alle kanten. Ik kan wel zeggen, je sport is schoon. Maar ja, je weet gewoon dat er dingen gebeuren. Het kan ook niet anders. Als je ook ziet wat er, wat er gevraagd wordt van, van topsporters. Dan is het ook bijna menselijk niet mogelijk om dat uh, in stand te houden. Concurrentie is groot. Het gaat vaak om een hoop geld. Uh, dus ja, je, je, de neiging naar doping is, maar, ja, is, is groot. Maar ja, dat het op deze schaal gebeurt en dan gewoon landen. Ik denk ook van ja, dat is gewoon... Ja. Kan eigenlijk, dat kan gewoon niet. Nee, in jouw uh, antwoord weet ik wel, denk ik. Ja, ik vind het echt... Uh, Wegwezen. Als je naar, naar, naar het schaatsen kijkt, waar die Russische jongen uh, opeens weer tijden rijdt, die eigenlijk niet, niet voor mogelijk gehouden kunnen worden, ja, dan, dan voel je, dan weet je bijna wel dat het, uh, dat het fout zit. Dus ja, je, maar dat is juist ja, het gemene. Want het kan ook zijn dat het niet zo is, dat die jongen gewoon, gewoon kei en kaart getraind heeft, dat hij in een bepaalde ontwikkelingsfase zit en dat zijn mm. trainingsprogramma goed is geweest. En dat is natuurlijk ja, het gemeen aan het hele stukje. Dat, dat het, als het zo breed is en zo groot is. Dat je, dat je eigenlijk niemand meer ja, gewoon eerlijk kan nemen in dat, in dat stukje. Dus de schone sport is, is gewoon weg. Van de week was er een... Of er is keld is er duidelijk over. Hè? Want ja. die zegt nou ja, of ze nou wel komen of, of ze niet komen. Dat maakt me geen moer uit, want ik reis er toch wel af. Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja dat is leuk. Ja, nou ja. leuk bedacht natuurlijk. Maar, ja, het is inderdaad leuk bedacht. Er is trouwens iets nieuws in dat schaatsen aan de gang. Hè? Want die, uh, die Nederlander, de Wit, uh, die is met die Japanse meiden bezig. En die gaan me als een spier nee, ja. Doping? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, Johan de Wit is antidoping, dus dat zal hij zeker niet doen. Dat, uh... Maar goed, in schaatsen komt ook doping voor, hè? dat is duidelijk. Hè? Ja, in, dat in, weet welke, het, in welke sport niet? Ja, in welke sport niet? Zelfs in, van de week was een... Uh, zelfs in een sport als golf. Ja. Daar, daar is het ook gewoon bekend dat er gebruikt wordt. Dus, uh... Van de week was er een hele. Wat moet je nou bij golf gebruiken dan, in vredesnaam? Ja, ja. nou ja, goed. Nou, de... Pilletje om rustig te blijven. Ja, denk ja, ja dan je eerder. concentratie. Je ja. Hebt, uh, van die pilletjes waarmee je, je bloeddruk. Uh, hoe noem je dat? naar beneden gebracht wordt. En dan kun je dus toch beter concentreren schijnen. Hm. Maar jij hebt al zo'n blauw pilletje. <laughs> Ik hoop niet dat uh, Celeste luistert. <laughs> ik heb trouwens nog ander schaatsnieuws. Ja, of juist wel. <laughs> Uit Seoul heb ik schaatsnieuws. Want de ja. Nederlandse vrouwen relay ploeg ja. heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Dat is mooi. Ja, goed hè? Ja. Ze eindigde in hun niet als tweede achter China. Maar plaatste zich daardoor toch voor de halve finales. En daardoor is het uh, een plaats in de top acht in het uh, wereldklassement. Dus uh, nou. Begrijp Goed gedaan. Ik, begrijp ik dat je nu met sportkort uh, begonnen bent? Nou Ja, is toch leuk of niet? Ja. Heb je wat of niet? Met de beste seizoenstart ooit had John van Schip vooraf niet direct rekening gehouden. Maar alles, alles mee zit. Uh, een lester scenario. En nu misschien wel voor PEC. Maar we hebben nog niet eens een derde van de competitie achter de rug. Zegt Johnny van Schip. En dat is natuurlijk zo. Morgen wordt Feyenoord VVV gespeeld. En de twaalfde minuut wordt een speciale. Want fans van zowel de thuis als de uitploeg uh, willen daar op dat moment doelman Brad Jones op een hartverwarmende wijze een hart onder de riem steken. De Feyenoord sluitpost verloor op 18 november 2011 op de dag van de wedstrijd. Dus precies zes jaar geleden zijn zoontje Luca en het jongetje overleed aan de gevolgen van leukemie. Nigeria debuteert in de bobslee op de winterspelen lijkt een kopie van de film Cool Runnings. Nigeria debuteert als eerste Afrikaanse land... met een team op de winterspelen. Sion Adigun, die als hoordenlooster... al meedeed aan de zomerspelen van 2012... legt samen met remsters Nsgozi Unumuere... en Akwomo Omoka... beslag op een ticket naar Piajong. Sorry. In iets makkelijker naam, Raymond van Barneveld. Ze We zijn weer aan het pijltje gooien, maar die was... O, uiterst aangeslagen op zijn verlies tegen Rock Cross in de Grand Slam of Darts. Hij voelt zich de hele week al goed en hij uh, staat best lekker te gooien. En toch werd hij er zomaar uitgegooid door Cross. En daar baalt hij als een stekker van. In Duitsland doet een nieuw gerucht de ronde over de verbanning van Pierre-Emeric Obamayang bij Borussia Dortmund. De Gabonese spits zou volgens beeld met kamerploeg en al een reclame hebben opgenomen op het veld van Signal Iduna Park. Daardoor had hij had het al geen toestemming gekregen van de club. Cristiano Ronaldo wil zeven Ballon d'Or winnen. Hij gaat deze week op voor de vijfde. En waarom wil hij de zeven? Eentje voor elk van de zeven kinderen die hij ooit hoopte te hebben. Van de week is er een, uh, nieuwer, een nieuw kindje bijgekomen. Hè? Alana Martina. En dat was zijn vierde. Dus hij moet nog even doorwerken. De IOC neemt op uh, 5 december, dat is een bijzondere dag natuurlijk, hè? die Sinterklaasdag... Het besluit over Rusland. Het is te hopen dat de sport een mooi cadeau krijgt en dat ze worden weggeblazen, die Russen. Er is weer een beetje hè? want Arangsta Rus heeft met de halve finales bereikt van het WTA-toernooi van Taipei. Rus versloeg in de Taiwanese hoofdstad Lisette Cabrera en had daar minder dan een uur voor nodig zelfs, 6-1, 6-0... In navolging van Viviane Miedema doet ook Lieke Martens... haar zegje over het gelijktrekken van de vergoeding voor de mannen en de vrouwen. Het is een goede zaak dat dat debat gevoerd wordt... zegt de wereldvoetbalster van het jaar tegen Marca. Het is belangrijk, bonden en clubs daarover spreken. We willen geen extra auto's, maar gewoon brood op de plank. En een stelletje bronsdieven hebben geprobeerd... het beeld van Fanny Blankers-Koen voor haar... Het stadion wat naar haar vernoemd is. Er staat een beeld van haar in Hengelo. En uh, dat is ernstig beschadigd. Want uh, de horde is verdwenen. En ze hebben ook geprobeerd om Fanny van haar sokkel te trekken. Ja, de FBK Games directeur Hans Kloosterman gaat aangifte doen bij de politie. En zo is het. De Nederlandse hockeysters. Die zijn de finale van de Hockey World League. Begonnen met een overtuigende zege op gastland Nieuw-Zeeland. Ze wonnen met 4-0. Dat is een mooie stand. Dat is erg goed hoor. Ja. ja. Hey, en uh, darts, Michael van Gerwen nog even dan. Hè, want uh, Van Barneveld die baalt als een stekker. Maar van Gerwen die gaat uh, op voor zijn derde eindzege op rij. Want uh, hij, uh, even kijken, hij won van Steve Lennon. En uh, de, uh, zijn dochtertje was erbij. Hè, want hij heeft uh, inmiddels een dochtertje, Zoe. En de geboorte van zijn dochter was het mooiste moment van zijn leven, zegt hij. Mooier dan elke titel die ik heb gewonnen. Ik ben heel trots dat ze deze week hier is. Jij hebt in Dubai gegolft, hè? Ja. ja. Jo Luiten is daar nou en hij is blij dat hij zich met een rondje van min twee... enigszins wist te referenciëren voor zijn teleurstellende eerste dag in Dubai. Ja, zegt dat. Ik was vandaag iets beter op de green, analyseert hij op golf.nl. Ja, ze zitten nu op de Jumeira golfclub, maar normaliter spelen ze op de Jamila. En uh, uh, die club heb ik wel gezien, maar die Jumeira weer niet. Dat is wel jammer, want het ziet er ook weer prachtig uit. Vijfvoudig Olympisch kampioen Bradley Wiggins maakt serieus werk van zijn jacht op een zesde titel, maar dan wel op een heel andere discipline. De oud-wielrenner doet op 9 december definitief mee aan de Britse indoor-kampioenschappen Afgelopen zomer kondigde de toerwinnaar van 2012 aan dat hij de fiets verruilde voor de boot. En dat hij zijn zinnen had gezet op de Spelen van 2020. We hebben het vorige week al gehad over Mitchell Dijks. Ja. Sporting Lissabon zou uh, interesse in hem hebben. Daar is uh, smakelijk werd er om gelachen hier. Maar ja, het wordt nog steeds uh, vreemder. Want nu is ook Galatasaray bij Ajax aan het aankloppen om Mitchell Dijks 24 over te nemen. Dus, uh, en Ajax gaat er mee aan, mee aan de slag ook. Want die ja. willen het eigenlijk ook wel. Natuurlijk. Je had het net over uh, uh, het schaatsen in Noorwegen. Hè? Ja. Marit Leenstra heeft daarbij weliswaar uh, in de B-divisie de 500 meter gewonnen. In een hele mooie tijd. 38-45. Sanneke de Neling klokte de achtste tijd. 39-55. En Helga Drost werd 14-40-07. En uh, Obama en Zeg je wel wat, hè? Ja, ja. Dat is de aanvaller van Borussia Dortmund. Aha. En die is geschorst door Peter Bos. En uh, hij snapt hij snap er helemaal niets van, zegt hij. Maar ja, hij kwam gewoon 20 minuten te laat op de training. En dat moet je niet bij Bos doen, want hey. dan lig je er gewoon uit. Dus hij zette hem voor straf uit de selectie. Hartstikke idee. En hij krijgt nou een boete voor dat filmpje opneemt in het stadion? Een filmpje? Ja. En dat weet ik niet. Ja. Waarom zit jij zo te lachen, <laughs> Kom, pak hem, ja, pak die Waarom? Wat is er zo grappig, euh, jongens? Het is mooi dat jullie, dat jullie niet naar elkaar luisteren. Dat vind ik mooi. Oh, uh, hadden we een dubbele aard? Gewoon je eigen show, heerlijk. <totou-" Maar wat laughs> Deden we en... iets dubbel of niet? Welke ja, nu ja, dit dan? Nee, het was niet dubbel. Jij kwam het verhaal van Dortmund. Ja. He, dus over het filmpje opnemen. Ja. En nu komt er inderdaad dat Borsten eruit gegooid heeft. Maar ja. het, het, van het filmpje, er is meer voor Nee, ik weet helemaal niet van het bestaan van een filmpje. Weet je ja. trouwens dat uh, uh, Schumacher's uh, um, Ferrari uh, uit 2001, met chassis nummer 211, dat we het even weten, even noteren, is uh, geveild uh, bij Sotheby's in New York. Mag ik voor hoeveel? Nou? 6,4 miljoen euro. Ongelooflijk, hè? <laughs> Ongelooflijk. Je hebt hem ook staan, toevallig. Dat <laughs> <Ja. laughs> heb ik je net voor, hè? Ja. Heb je ook toevallig staan dan dat... Uh, weg de jongens van het walking voetbal... die blijven maar appjes sturen, Dan word je helemaal gek ja, van. Ja, dat gaat maar door hè? Dat Nicolas Leoz... de voormalige baas van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond... Conmebol... moet door zijn geboorteland Paraguay... worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten... Dat heeft een rechter in Assunción geoordeeld. Wel moeten artsen de gezondheid van de 89-jarige oudbestuurder voor zijn vlucht naar de VS controleren. Nou ja, waarom wil Amerika hem hebben? Omdat ze hem beschuldigd van omkoping, afpersing en witwassen. wassen. De shorttrekkers zijn aan het schaatsen in Seoul. Weet je dat? De 20-jarige Groningsen, dan hebben we het over Susanne Schulting. Die heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de 500 en de 1000 meter. En de halve finales 3000 meter. En de relay en de 1500 meter. Mooi. Ik heb er nog eentje, dan stoppen we. Oh ja? Ja, even Michael Vergeven we nog. Even, want die gaat zich actief inzetten voor de wereldwijde groei van Jeugddarts. De 28-jarige Bruin van de Vastval ambassadeur. Maar hij treedt nu ook toe tot het bestuur van de Junior Darts Corporation. Dat is het voorportaal van de PDC waar Van Gerwen de nummer 1 van de wereld is. Nou, dankjewel voor het nieuws. Ja, leuk weer hè. Top. Heerlijk. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Baby En dan zit ook deze uitzending van De Watertoren Lunch Sport zit erop. We hebben de gasten Remco van Poeteren en Maup Havenboes. Jongens, de bond gebaat bij een Nederlandse technisch directeur, zegt Valentijn Driessen in zijn column in de Telegraaf. Wat vinden jullie? En toen bleef het stil. Ja. Ik ben, ben niet op de hoogte van, uh, van dit uh, nieuwste onderwerp. Kan je iets, iets erover vertellen? Nou, zoals je weet zijn ze bezig met de re reorganisatie bij de KNVB. Ja. ja. En dus uh, Valentijn Driesen zegt, uh, als je dus een technisch directeur moet benoemen, dan is dat uh, een Nederlander. Dat is het beste. Maar ik, ja, basis, ik snap de nee. clue niet. Nee. Nee, waarom zou je geen Nederlander benoemen? Ja, ja, er zijn dus een aantal mensen die zeggen... er moet nu maar eens iemand uit Duitsland komen. En uh, Ik vind dat allemaal flauwkul. We hebben dan men, goede mensen in Nederland zat. Want, als hoofdtrainer uh, ja. hebben we het over. Technisch directeur. directeur. Ja. Rutte is natuurlijk de ideale man. Ja. Hebben niet. jullie vorige week toevallig dat interview met hem gelezen... waarin hij met de KNVB de volledig met de grond gelijk maakte... over het jeugdvoetbal op dit moment... Nee. Er zijn op dit moment acht BVO's. Die bij de KVB geklaagd hebben over het voetbal 6 tegen 6 in plaats van 7 tegen 7. Acht BVO's. Ze gaan gewoon door. Uitslagen van 26-2. 42-1. Ik bedoel, kom op nou, jongens. Dat heeft geen enkele zin. Geen standen. Geen uitslagen. Nergens iets te vinden over die kinderen. Ik vind het de grootste waanzin die er is: sport is er. Om te winnen. En niet om... Uh, hoe noem je dat? Uh... Daar ben ik ben het helemaal met je eens. In het, werk. het stukje zit gewoon... Er wordt weer iets nieuws bedacht. Hè. Je, zit in, je zit in een fase waarin het Nederlandse voetbal uh, wat minder is. Uh, de Nederlandse trainers die worden wat minder uh, gewaardeerd uh, aan alle kanten. Uh, het Nederlandse voetbal uh, haalt het WK niet. Uh, dus, er zijn allerlei uh, zaken aan te wijzen waar, waar we denken... Van, ja, het moet anders. Maar ja... Dan meteen iets gaan bedenken en dat dan maar meteen toe te gaan passen. In plaats van hè, eerst op kleine schaal te kijken van wat Juist. voor een effect dat heeft. Juist. Uh, en, en er zijn genoeg sportbonden om ons heen. Uh, die, die, uh, die ook in dat met het dilemma te maken hebben gehad. En daar ook keuzes in gemaakt moeten hebben. Uh, kijk, voetbal: je kan al, als je alleen al kijkt over uh, de jeugd die je wil binden aan je sport. Um, en die wil je la graag laten voetballen op een niveau wat ze, wat ze waardig zijn. Nou, nog steeds is het zo dat op het moment dat uh, wij met ons team kampioen worden. en ons team heeft niet meer de leeftijd om in die klasse uit te komen. dan gaan wij naar een hogere klasse. We gaan van, de, van de onder, onder 15 gaan we naar de onder 17. Maar de ploeg die na ons komt, die krijgt wel met een stukje te maken dat wij kampioen zijn geworden in de onder 15. en die mogen het stukje in de onder 15 mogen ze gaan oppakken. terwijl wij in de onder 17 komen met een misschien wel relatief beter team wat, het team wat ervoor gespeeld heeft... en uh, moeten dus op een niveau gaan spelen wat, ja, wat, waar wij, die wij ons tegen zijn. En dan krijgen ze inderdaad dit soort uitslagen constant. En de Hockeybond doet dat heel anders. Die heeft van ieder, iedere speler hebben ze uh, gegevens... op welk niveau ze het jaar ervoor gespeeld hebben. Je moet als, als vereniging moet je, uh, namen aandragen van spelers die in dat team gaan, uh, gaan, gaan spelen. Daar krijg je een, een soort punten uh, gebeuren, krijg je daarvoor... En afhankelijk van de punten die jij krijgt, wordt je ingedeeld in een competitie die past bij jouw uh, team en bij jouw spelers. Nou, dat denk ik is al. Een, het is meer werk, maar het is wel iets wat, wat, wat beter zou kunnen werken dan wat nu aan de hand is. He, en ze proberen nu aan de onderkant met het 6 tegen 6. Ook uh, het, met, met zegt, uh, spelen in het in stukje. Niet spelen om te winnen, want inderdaad, een uitslag is niet bekend. Nou, je, je, dit, ik weet wel dat hoe jonger je bent. dat uh, ...winnen uh, minder belangrijk is. Want ze winnen. Ze vinden het op dat moment belangrijk. Maar als je een half uur later vraagt tegen wie ze gespeeld hebben... En, ...en wie er gewonnen heeft, dan nee. weten ze het niet meer. En hoe ouder je wordt, hoe, hoe langer dat uh, bij je blijft. Maar op dat moment is het wel belangrijk. Ja. Uh, je penalty missen uh, in, in, in die shoot-out... Ja, ...dat is even balen. Want het is gewoon een moment. Ja, moeten we moeten dat ook niet meer doen dan. Want uh, het gaat toch nergens om. Ja, ja, het, het zijn... Ze, ze bedenken iets en ze gooien het er gewoon maar in. En dan denk van ja, er zijn veel betere uh, oplossingen te bedenken... op het moment dat je ook in overleg gaat met sportbonden... of met mensen die daar, die daar al mee te maken hebben gehad. Ik denk dat er heel goede ideeën aangedragen kunnen worden. En kinderen willen winnen. Zelfs op de training in een onderling ja. partijtje doen ze er alles aan. om. Uh, Absoluut. Hè, ik bedoel, dat is toch duidelijk. Ik heb het genoeg uh, mogen meemaken dat Maup af en toe... Uh, vorig jaar op de trainings uh, nog eens een partijtje mee uh, ging spelen... Met, met, met, met de selectie. Nou, de meest fanatieke. En, en, en alles doen om te winnen. Nou, en sommige jongens daaromheen snappen dat niet helemaal. Maar ik snap dat wel. Want dit, zo zit ik ook met elkaar. Je speelt om te winnen. Juist. En, daar, en daar, daar, daar, daar kan niks tussen komen. Helemaal eens. Heeft het Nederlands zelf toch goed gedaan de afgelopen tijd? Hè? Ja, maar dat is dan het volgende punt, rond. Het is ja. goed dat je het aansnijdt. Uh, we hebben anderhalf jaar niks te doen. Ja. We gaan niet naar het kampioenschap. Nee, Waarom wel, ga je dan met die oude rotten verder? Ga dan je jeugd inbouwen. Absoluut. Niet alleen bij het Nederlands elftal, maar ook in de Eredivisie en in de Eerste Divisie zie je dat. Ze houden maar vast aan het oude, oude, oude. Laat die jeugd al doorstromen jongen. We barsten van het talent. Je kan twee Nederlands elftallen opstellen met jongere spelers. Echt waar. Nee, nou eens. Ja. En Marokko gaat wel. Hè. Laten we even die rotzooi achterwege laten. Die gekken die dan uh, gaan plunderen enzovoort. Maar als uh, uh, elftal. Uh, ik las daar een analyse over. En iemand die zei. Maar deze jochies. Die voetballen allemaal wel nog op straat. En ja. die leren het daardoor. Die hebben een he, tactisch... en, en uh, en, en techniek en dat ja. soort zaken. En dat hebben Nederlandse kinderen. doen het helemaal niet meer. Dat Remco het er helemaal mee eens is. Ja, nou, ik woon in Haarlem. en daar, daar zijn meerdere uh, Johan Kruijfveldjes waar, waar je lekker kan voetballen. Nou, als je daar nu kijkt. Dan, dan zit daar geen blank jongetje meer tussen. Nee. Het, het zijn alleen maar. Uh, inderdaad Marokkaanse. Turkjes. Uh, die, uh, die daar gewoon bezig zijn. Ja, dat, dat, dat, ja, daar hebben wij het ook geleerd. Dat is ook de, ene, is ook de opzet vanuit de KNVB vandaan. Uh, Voetbal op straat, nou, dat, dat werd steeds minder en minder. Dus het voetbal van straat moest in trainingen gaan komen. Ja, dat, je, dat je die elementen die daar waren, partijtjes spelen, spelen om te winnen, uh, uh, met, een, met doelen. Ja, dat, is, dat is de zijste visie. door onze Omerinus aangedragen. Ja, ik denk dat dat, dat dat nog steeds heel belangrijk is uh, in dat stukje. Ja, nou, en als je, als, ja, als je niet meer voetbalt op straat, uh, ja, dan moet je het dus doen op die twee keer trainen uh, bij je club. Ja, daar, daar ga je het echt niet meer leren. Nee. En woon, Italië ook niet, hè? Nee, dat nee. is ook wel bijzonder. He? Ik woon in de Vlemingen, waarbij tegenover het huis is zo'n groot speelterrein. Daar is iedere dag voetbal. Niet alleen van kleine kinderen hoor, maar ook van grotere. Het zijn inderdaad allemaal uh, jongens vanuit Marokko, neem ik aan. En misschien een paar Turken ertussen. Maar er zitten Nederlanders bij. Nee. Nederlanders komen niet meer buiten, zitten helemaal met zo'n stom ding in hun vingers. En, en, en eh, al die andere mensen die, die hebben gewoon plezier buiten op dat, op dat mooie voetbalterrein. Ik... Ja, maar het, het verpand is dan wel weer. Op het moment dat je gaat kijken, bijvoorbeeld bij een Ajax. Hè, als ik nu kijk bij mij, bij mij op school, maak dus de talenten ook, ook jongetjes van Ajax. Euh, waar ik ook jongetjes van Ajax euh, binnen heb. Dat zijn over het algemeen wel weer blanke jongetjes. Dus dat is eigenlijk wel weer heel verpand. Ja. Dus we zijn niet op straat aan het voetballen. Maar op een of andere manier hebben we toch het vermogen hè, om beter te zijn dan. Dan die jongetjes die daar op straat voetballen. Ja, maar dat is gek hè, hè? De, de ruif is heel erg groot. Hè? Ja, maar als dat zo zou zijn, dan zou ook de dan zou er uh, bij Ajax zou, zou ook niet uh, uh, 60% blank zijn. Dan zou daar ook meer Turkjes en Marokkanen zouden daar voetballen. Ja. Meer dan Nederlanders. Ja, dat is op dit moment nog niet zo. Nee, nee. Nou, nou ik, ik, ik weet niet of dat helemaal niet zo is, want ze zitten er wel tussen natuurlijk. Alleen, ja, natuurlijk. Ik begreep daarvan wel uh, uit de tijd van. Uh, Bellen, weet je wel, en dat soort jongens uh, dat het dat ze het vaak toch ook niet redden vanwege mentaliteitskwestie. Ja, dat is een ander ding en, en dat dat merk ik wel. Ik heb ook jongens gehad, inderdaad, de markaantjes die inderdaad daartegen aanhingen, maar gewoon inderdaad niet de mentaliteit hadden... Nee. Die, die je nodig hebt om dat te halen. En dat zie ik bijvoorbeeld bij ja, goed, de Nederlandse, de Blanke uh, jongens, zie ik dat meer. Meer de drive om inderdaad er wat van te maken ja. en, en het, het makkelijke, en dat hebben voetballers al heel snel. <coughs> En dan als je dan ook nog uh, van die afkomst bent, dan is het nog wat meer. Ja, en dan, uh, ik had een jonge, Aladje. Nou, die, die ging, fantastische voetballer. Ja. Ajax A1 gevoetbald ook. Uh, ja. Fantastisch, Nederlands team vertegenwoordigd. Uh, ja. Europese kampioenschap meegedaan. Ja, en op een gegeven moment gewoon niet, niet meer de drive kunnen hebben. Uh, wordt één keer gepasseerd. Dan is het ook meteen, uh, ze zijn ook meteen beledigd. Ja. Uh, het is meteen, uh, ja, want ik, uh, dit ben ik. Ja, en dan gewoon dat niet op kunnen brengen om, om dat laatste, Steentje ook bij te dragen, wat je, wat je moet doen om het te willen halen. Remco en uh, Maup, ik ben hartstikke blij dat jullie hier waren. Het was erg interessant, maar we gaan zoals altijd, want het is bijna tijd helaas, het vliegt om, ja, zeker met het rondje voorspellingen. Daar gaan we. Koninklijke HFC Achilles 29. Maup. Ik begin 3-1. Remco. Die had ik ook, maar dan ga ik voor 2-1. Ron. 4-0. Charles. Ah. <laughs> Hij slaat. Maakt niet uit. Ik heb geen meer. Oké. Okay. 0, 0 Wat zeg jij? Oh, Hennie? Jijzelf, heet niet. Ja? Maar ik zou het ook niet weten. 5-0. Oké. Okay. Hé, hey, Hennie. Uh, uh, wacht even, want we oh. moeten ook nog eventjes Telstar uh, en uh, Zandvoort uh. Uh, voorspellen, hè. Even ja? opschieten ja? dan, Henny. Come on. RKC Telstar. 0-2. Oh. 1-1. 0-1. 0-3. Volendam, of wel, uh, Volendam. Zandvoort. Zandvoort van Kreaties. 3-1. 4-1. Weet ik niets van. Dat geeft toch niet? Oh, nou, uh, uh, 6-0. Mensen zoals jij, <lacht> weet je, die winnen ook de Toto. Die weten nergens van. Hé, maar Hennie, even... Zandvoort een, winnen met 2-0. Goed zo, even één ding. Uh, het was weer de grote KNVB-bash-show. Volgende week doe ik de techniek. Als je dan weer over de KNVB begint... Dan, ga, dan trek ik de schuif dicht. Dat vind ik We gaan dus okay. een uitzendingje nu zonder de KNVB doen. Ja, toch? Dat kan niet, want die verpesten alles. <laughs> dus dan moet je er toch ook over praten. <laughs> ik zou zeggen, graag tot volgende week weer. Allemaal, en Mannen bedankt he, allemaal nou, voor jullie komst. bedankt en mensen, graag tot volgende week. Zou, zou dat ook, hè? Dag Sinterklaas. Je was goed hoor, Sinterklaas.